De vergadering was eigenlijk belegd voor de verkiezing van Halbe Zijlstraat tot fractievoorzitter. Hij was de enige kandidaat. De fractie koos Tamara Venroy als vicevoorzitter. De liberale jongerenorganisatie JOVD noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie onacceptabel en absurd. Volgens het wetenschappelijk bureau van de VVD is het plan niet gestoeld op liberale beginselen. De directeur van Schie zei op BNR dat hij de plannen verre van eerlijk vindt.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 Alle aanslagen zijn volgens het persbureau gepleegd door terroristen... zoals opstandelingen door het regime van president Assad worden genoemd. Het kantoor- en appartementengebouw The Shared in Londen... is niet meer het hoogste gebouw van Europa. Die titel gaat nu naar de Mercury City Tower in Moskou. Deze toren bereikte vandaag zijn hoogste punt van 338 meter... 28 meter hoger dan The Shared. Het gebouw in de nieuwe zakenwijk van de Russische hoofdstad heeft 75 verdiepingen.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 ANWB Verkeersinformatie. In de Randstad tot nu toe nog een vrij normale avondspits. Ook al valt de drukte rond Amsterdam aardig mee. In totaal nu 170 kilometer file. Een paar dingen van op. Er was een aanreding op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid 5 kilometer. Daar was heel even de rechte reisrook dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor het knopend waterberg 4 kilometer. Het is daar vastgelopen omdat op het knopend waterberg... de verbindingsweg naar de A12 richting 7... naar voorlopig dicht is vanwege politieonderzoek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 7 over vijf, goedemiddag. De storm is gaan liggen aan de Amerikaanse oostkust. Sandy is achter de horizon verdwenen. Dus laat het campagnegeweld weer ouderwets op. We gaan zo voor het laatste nieuws over Obama en Romney naar Washington. Eerst naar Den Haag, voor een politieke storm met liberale windstoten. Op het Binnenhof gingen bij de ontvangst van de nieuwe ministers ook en misschien wel vooral over de reuring rond de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie. De beoogde vicepremier Lodewijk Ascher van de PvdA geeft toe dat de zorgplannen heftig zijn. Het akkoord bevat nog veel meer vervelende dingen. En uh, ik denk dat we ook het beste vanaf dag 1 eerlijk daarover kunnen zijn. Het is niet iets van uh, voor jou leuk nieuws, voor jou, nee. Het zal ons allemaal raken en, uh, en dat merk je ook aan. De nieuwe minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, ook PvdA... die zei dat bij de uitwerking nog altijd gepraat kan worden. En zoals gezegd het is een stevig pakket, het regeerakkoord. Het gaat iedereen raken op verschillende manieren. Uh, en daarbij gelden twee uh, belangrijke kaders. De eerste is natuurlijk de begroting. De begroting moet op orde komen. Dat vraagt een offer van iedereen. En in de tweede plaats zullen we natuurlijk uh, goed letten... op hoe we de lasten eerlijk verdelen. Uh, dat zijn voor mij de twee uitgangspunten. En voor de rest is het... Uh, uitvoering, maatwerk leveren, uh, en daar kunnen we altijd naar kijken... op alle onderdelen. Jeroen Bloem vanmiddag. Maar bij de VVD-achterban is de onrust over de zorgpremie geëxplodeerd. En ook in de Tweede Kamerfractie wordt er al sinds vanmiddag twee uur over gesproken. Wilma Borgman in Den Haag, wat gaat de uitkomst worden? Ja, um, je hoorde Dijsselbloem zeggen dat er over gepraat kan worden. Dat zullen ze in VVD-kring met uh, enige uh, blijdschap aanhoren. Want volgens mij is het maar echt de vraag... of uh, de maatregel die nu bedacht is echt door kan gaan zoals die bedacht is. Um, hoewel, ik me ook kan voorstellen dat voor de PvdA-leden... die uh, komende zaterdag op hun congres ja moeten zeggen... Um, dat deze maatregel misschien juist wel heel belangrijk is... bij het uh, bepalen van hun stem. Uh, maar toch... Ik vraag me af of het zo door kan gaan zoals het bedacht is. En dan niet alleen uh, omdat het in de Eerste Kamer uh, lastig ligt. Daar is er op dit moment geen meerderheid uh, voor die maatregel. En de vraag is of die er komt. Maar uh, dat ligt ook aan de VVD. Want als de VVD-achterban het idee heeft... dat de gevolgen van deze maatregel uh, zo pijnlijk zijn zoals ze nu lijken... en zo pijnlijk dat ze dat bij de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, die in 2014 worden gehouden, dat ze dat in problemen kan brengen... dan uh, zou de weerstand in de VVD-achterban wel eens uh, opvallend te hardnekkig kunnen zijn. Welke We gevolgen? Hoe geeft dit voor de positie van Mark Rutte binnen de partij? Het is de afgelopen twee jaar heel stil geweest. Lekker gedisciplineerd. En nu lijkt echt de geest uit de fles. Ja, dat heeft echt met de inhoud van deze maatregel te maken. En met de belofte die Rutte heeft gedaan in de verkiezingscampagne. Dat zie je ook in de reacties terug. Mensen voelen zich, uh, uh, nou ja, om, op, op zijn Hollands gezegd uh, in het ootje genomen. Ze voelen zich niet serieus genomen. Ze vinden dat, dat uh, Rutte hen een um, um, nou ja, uitkomst van, uh, campagne, van uh, formatieonderhandeling heeft voorgespiegeld. Die helemaal niet uh, zijn waargemaakt. En het is voor uh, Rutte wel lastig. Vooral omdat nu toch het beeld ontstaat van de partijleider van de VVD... Uh, die de roep om uitleg van zijn achterban... en die roep is echt heel hardnekkig, maar die wordt genegeerd. Rutte geeft geen gehoor um, als er wordt geroepen om regie. En dat doet hij, is het beeld, omdat hij vooral bezig is... met zijn nieuwe periode als minister-president. Rutte heeft de afgelopen jaren toch al met uh, zo ongeveer elke partij uh, samengewerkt... en verdedigde dan die nieuwe vrienden allemaal weer allemaal even gemakkelijk... En dat begint hem toch wel aan uh, te kleven. Nou ja, morgen is het eerste moment dat hij zijn achterban kan toespreken. Want dan is er een congres van de bestuurdersvereniging. En daar wordt van Rutte wel uh, echt uh, uitleg verwacht. En het terugpakken van de regie? En het terugpakken van de regie. van de regie. Hij moet laten zien dat hij nog steeds de basis is in de partij. En dat hij luistert naar wat er uit zijn achterban uh, te horen is. Morgen verder voor de premier die op dit moment zijn nieuwe bewindslieden ontvangt in Den Haag. Wilma Borgman, dankjewel. In de Verenigde Staten zijn de verkiezingscampagnes van president Obama en zijn uitdager Mitt Romney weer volledig op gang gekomen nadat ze een paar dagen stil lagen vanwege de orkaan Sandy. President Barack Obama is back on the campaign trail today in Wisconsin. Mr. Obama will travel to Las Vegas from Wisconsin and plans to end the day with a rally in Boulder, Colorado. Challenger Mitt Romney is campaigning in Roanoke, Virginia right now. We moeten hem helpen. Hij zal de hele in the state while terwijl zijn running mate probeert win undecided voters in Colorado as te well. winnen. Het restschema van de twee kandidaten in Washington, D.C.: correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline Obama naar Wisconsin, Romney in Virginia. Belangrijke staten voor deze twee? Ja, zeker. Uh, nog vijf dagen te gaan. En de campagne is inderdaad weer in volle gang. Uh, Obama net klaar met een uh, speech in Green Bay, Wisconsin. Hij is nu uh, zoals ik nu kan zien uh, handen aan het schudden na afloop van zijn speech. Je gaat hier daardoor, je hoorde het net al uh, naar Nevada, naar Colorado op belangrijke swing states. En um, Romney die houdt zich vandaag voornamelijk op in een andere hele belangrijke swing state, Virginia. Uh, de campagne is inderdaad weer in volle gang. Uh, Obama refereerde net in zijn speech nog wel even aan Sandy uh, wilde nog even laten zien dat hij nog uh, voor alle slachtoffers klaar zal staan uh, als dat nodig is. En uh, dat Amerika eigenlijk tijdens een grote storm nog republikeins, nog democratisch is. Maar toch acht, altijd wel weer in eenheid weet te vormen. Ja, even heeft die campagne stilgelegd vanwege die storm. Ze zijn er geweest, ze hebben meegeholpen. Zie je dat terug in de peilingen bijvoorbeeld? Heeft Obama's optreden na de storm hem goed gedaan? Ja, volgens een peiling van Washington Post en ABC, uh, daar blijkt uit dat acht van de tien stemmers vindt dat Obama heel goed gereageerd heeft op, op deze storm, op, op Sandy. Zelfs Romney-aanhangers waren tevreden over de manier waarop Obama de crisis tot nog toe heeft aangepakt. Of dit uiteindelijk zal uh, leiden tot meer stemmen voor Obama. Dat zal natuurlijk moeten blijken. Maar vooralsnog uh, tevredenheid onder de stemmers. Ja, wat kun je iets zeggen over de peilingen? Wie staat er voor in welke belangrijke staten? Uh, ja, dat is uh, nog moeilijk te zeggen. Er zijn altijd heel veel verschillende... Verschillende peilingen. Zoals je weet, CNN eh, heeft een soort gemiddelde genomen van vijf peilingen. En dan uit de, vooral de staat Ohio, wat een belangrijke swing state is: waar de, de, de, de twee kandidaten zich morgen voornamelijk en de komende dagen zullen ophouden. Daaruit blijkt dat in Ohio 49. Uh, daar staat Obama op en 46% Ro uh, Romney. Dat is een gemiddelde van vijf peilingen. Nogmaals, het is een peiling en dat kan natuurlijk morgen weer helemaal anders zijn. Ohio, het oog van de electorale storm komende dinsdag. Als we het even over Stanley hebben, Jacqueline, hoe staan de zwaarst getroffen gebieden ervoor? Uh, ja, dus nog steeds, uh, uh, jullie zullen de beelden ongetwijfeld wel uh, gezien hebben, de foto's. Vooral de kust van New Jersey, nog zwaar gehavend. Grote delen nog steeds onder water. Uh, bijna 5 miljoen Amerikanen nog steeds zonder stroom. Het dodental in de Verenigde Staten uh, door Sandy is inmiddels opgelopen tot 68. En in New York, de ondergrond ligt nog grotendeels plat. Long Island, Lower Manhattan nog steeds zonder stroom. De scholen zullen de rest van de week nog gesloten blijven. Een aantal ziekenhuizen zijn nog steeds gesloten. Um, interessant misschien om te weten, vrijdagavond wordt er een Benefietconcert gehouden in New York. Uh, dat geld gaat allemaal naar het Rode Kruis voor de slachtoffers van Sandy. Een, een groot Benefietconcert met uh, sterren als Bruce, Bruce Springsteen, Billy Joel, John Bon Jovi, uh, Sting. Treden allemaal op. En uh, ja, wat uh, eigenlijk opmerkelijk is, is dat aanstaande zondag de, de New York Marathon met zo'n 50.000 renders, nog steeds doorgaat. Bloomberg, de burgemeester van New York, staat erop. En dat geeft op dit moment toch eigenlijk wel discussie... want er zijn dan ook hoop critici die uh, daarnaar kijken... en zeggen, ja, de politie, de politie en al die andere hulpverleners... hebben op dit moment wel wat anders te doen in New York. Maar vooralsnog uh, gaat nog steeds door de marathon. The show will go on. Jacqueline Ekman vanuit Washington, dank wel. De provincie Trente had het wielrennen omarmd, maar nu is de liefde over. Geen Vuelta in 2015. Waar staan de files op dit moment? Bij de AWB, Jolande van der Velde? Op zo'n 48 plaatsen, Tim. De meeste drukte toch wel bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het wel mee. Uh, wat opvalt is de vrij lange file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Het is langzaam rijden tussen Woerden en Zevenhuizen over 13 kilometer. Een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor het knopend de 2 kilometer. Daar zijn twee reisschokken dicht, dus op de parallelbaan. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is bij knooppunt Waterberg... de verbindingsweg nog dicht naar de A12 richting Zevenaar. Op de A50 loopt het nu vast vanaf de Alfred Hoenderlo. Daar staat 6 kilometer. Dit is het NOS Radio u journaal met Tim Moverdiek. Goed. En fout in de Tweede Wereldoorlog. Schrijver Willem-Frederik Hermans behandelde dit beladen thema in De Donkere Kamer van Damocles, zijn roman uit 1958. Het is het verhaal van de duivelse dilemma's van verzetsman Henry Ozerwoud. Het boek staat centraal in Nederland Leest, de jaarlijkse leesbevorderingscampagne. Bij de start namen ze vanmorgen in Den Haag in een ouderwetse blauwe tram. Jeroen Wielaert, die stad er ook in. Het spoor is een belangrijk onderdeel van de dwaalwegen van Henry Ozenwoud. Campagneambassadeur Philip Freericks las een treffende passage. Zijn horloge stond op vijf over acht toen hij uit de blauwe tram stapte in Voorburg. Onder het viaduct door, dan de spoorbaan oversteken, dan daarachter is het eindpunt van de gele tram. Blauwe trams, gele trams, treinen, nergens is er zoveel heel vervoer geconcentreerd als in de voorsteden van Den Haag. En het kan mij nergens brengen waar geen Duitsers zijn. Hoe kan ik een vrouw herkennen die een opgerolde telegraaf in haar hand houdt? Hoe kan ik zien of ze alleen is? Misschien staan twee of drie gewapende Duitsers opgesteld in de buurt van de halte... om mij te overweldigen zodra ik haar aanspreek. Dat is heel goed mogelijk. Ze kunnen zich verbergen tussen de andere mensen die er staan te wachten. Bij de halte Grote Kerk in Den Haag verwoorde Claudia de Brij de bewondering van een jongere generatie lezers. In een wereld waarin de mensen slecht zijn... en hoe slecht, dat zie je pas tijdens een Duitse bezetting... laten de bikkelharde Hermans een sprankje hoop gloren. Althans, mij stemt het hoopvol, dat geworstel van zijn personages. Maar dat weerhoudt ze er toch niet van... dapper te proberen het brandende vlot te blussen. Dat biedt troost, dat... En dat je tijdens het lezen een comfortabel gevoel bekruipt dat het met Hermans personages altijd nog een heel stuk slechter gaat dan met jou. Niets lukt zijn personages, maar hun worsteling is zo troostrijk.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 Lokaal maatwerk heet het in het regeerakkoord... de manier waarop de handhaving van het softdrugsbeleid wordt uitgevoerd. De Amsterdamse burgemeester legde dat uit als een uitzondering voor Amsterdam... waar toeristen dan nog wel een jointje mogen kopen. Jeroen de Jager is in Venlo, waar de wietpas al een tijdje geldt. Jeroen, in Venlo ziet de Partij van de Arbeid een uitzondering ook wel zitten. Hoorden we eerder deze uitzending. Nou, Hoe denken zeker. de anderen erover? Nou, dat wordt toch uh, redelijk breed gedragen in, uh, in de raad. Behalve het CDA dat is toch een beetje de uh, moraalridder uh, als het gaat om, uh, om het softdrugsbeleid. Dat zie je overal in Nederland. Uh, die, zijn daar, uh, die denken daar wat anders over. Er zit hier nu tijdelijk trouwens een, een interim-burgemeester van de Partij van de Arbeid, meneer Dijkstra. Uh, u zag de volkskant vanochtend van uw collega van der Laan in Amsterdam. Denkt u dan ook, wij willen ook weer aan buitenlanders kunnen verkopen hier in Venlo? Nou ja, Amsterdam is een beetje een vrijstaat, dat weet je wel. Kijk, eh, het belangrijke is dat wij in ieder geval hebben duidelijk gemaakt... vanuit de Limburgse gemeenten, zo werkt de Wietpas niet. En als wij weer van... als hij nu werkt, bedoelt u dat? Zoals hij nu werkt, ja. En als wij weer eh, van voor de Wietpas eh, het beleid kunnen oppakken... Kijk, Venlo heeft enorm zijn best gedaan om de ellende uit de binnenstad te halen. Twee grote coffeeshops aan de grens. Nu zien we dat die Duitsers niet meer komen. Nou, moet je daarna verlangen dat ze weer terugkomen? Ik denk het niet. Dus de wiet... Dat is wel wat u zegt. Als u zegt... ik wil weer terug naar het beleid van voor mij, voor invoeren van de wietpas... dat betekent dat die Duitsers weer terugkomen. Ja, dat, dat zou dus kunnen. Maar wat, wat ik wil weten is of wij zodanig maatwerk met een wietpas kunnen leveren... dat we dus kunnen zeggen die uh, toevloed van Duitsers die hier een zaakje komen halen, dat houden we tegen. Maar wat wij in ieder geval dan kwijt zijn, is de ellende in de binnenstad. En die zien we nou weer enorm toenemen. En eigenlijk zegt de hele raad, dat willen wij niet. Ik ga daar eens even over praten nog met uh, Martin Kamp van de VVD. U houdt er een heel ander standpunt op na... dan, dan op opstelte die juist die wietpas heeft ingevoerd, hè? Ja, inderdaad. Uh, wij uh, hebben het belang bij uh, veilige wijken en uh, schone wijken en geen overlast en geen misdaad. Heeft u opstelters wel eens gebeld van jongen, waar ben je mee bezig? Uiteraard hebben we met uh, de, de woordvoerder uitgebreid over gesproken. We hebben ook brieven gestuurd. Maar uh, en dat is me ook opgevallen in het debat in de Tweede Kamer, uh, waar de belangen van de landelijke politici zijn op budgetten, verantwoordelijkheden, imago. Uh, is ons belang op uh, veilige wijken, schone wijken en uh, weg van de misdaad. Snapt de dat dan niet? Ja, en uh, hij, heeft, uh, hij ventileert andere geluiden als uh, wij belangrijk vinden. Voor ons gaat het om dat bijvoorbeeld de jeugd uh, niet wordt verleid... door middelengebruik uh, door uh, actieve straathandelaren. En dat is natuurlijk ook het vergif. Uh, je kan wel zeggen, de drugs is vergif. Maar die straathandel en maffia is een zeker zo gevaarlijk gif. Wat is er weer maffia sinds de invoering van die WIPAS? Ik hoorde u straks zeggen, er zijn hier drie moorden gepleegd, recent. En die zouden wel eens drugs gerelateerd kunnen zijn. Nou, wat uh, zeker is, is dat de straathandel enorm is toegenomen. Daar zit natuurlijk ook een organisatie achter en dat is een criminele organisatie en die probeert zich ook te settelen, te verbeteren en te versterken. Waar dat toe leidt, dat zien wij nog niet. Dus liever uiteindelijk terug weer naar die tijd voor de wietpas dat de Duitsers hier gewoon welkom waren? Alles wat je doet om het uit de criminele uh, omgeving te halen, alles wat je doet om het weg te halen bij de, bij de criminele organisaties, is winst. Nou goed, ik ga nog eens even uh, ook mijn oor te luisteren leggen bij de koffieshop-eigenaar. Die zijn er nog wel hier in Venlo, ondanks dat die aan de grens gesloten zijn, die twee. Um, en we zullen horen wat, uh, ja, wat hij ervan vindt. Goed plan, Jeroen. Ik heb genoeg bobo's gehoord okay. uh, op weg naar de koffieshops daar in Venlo. Dankjewel. Jo. Nog een slachtoffer van de dopingrel in het wielrennen. De start van de Vuelta in 2015 in Drenthe. De provincie zou daar zes ton aan bijdragen, maar trekt die steun in. na alle dopingberichten van de laatste tijd. Maar ook omdat er bezuinigd moet worden. Gedeputeerde Art van der Tuuk, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het nou? Het poen, de poen of de pillen? Dat is al een hele leuke opening. Uh, het is uiteindelijk in eerste instantie de poen. Uh, de provincie Drenthe is een arme provincie... en dat betekent dat ook met het nieuwe regeerakkoord... Wij weer bezuinigingen op ons afzien komen. En dat betekent dat je elke euro gaat wegen. Ja, en dat weten jullie nu pas? Nee, dat weten wij al langer. Alleen uh, met dit nieuwe regeerakkoord komen die bezuinigingen wel weer een stap dichterbij. En dan in het licht van alles wat er speelt ook in de wereld, kom je tot een beslissing. Ja, want hoe is die discussie op gang gekomen? Nou, de discussie is uiteindelijk op gang gekomen... doordat wij in 2009 een hele goede en leuke voetbal hebben gehad. Wij met elkaar eigenlijk het voornemen hadden om dat nog een keer te gaan doen. Daarvoor een onderzoek hebben uitgezet. De heer Fase is daarmee bezig. Betrekt daar een aantal partijen bij, onder andere Drenthe. En wij moeten wel tot een standpunt komen of wij nou echt vinden... dat we daarmee door moeten gaan naar 2015 als provincie Drenthe of niet. En de afweging is geworden dat niet te doen. Heeft dat toen niet meer geld ook opgeleverd? gelet op de publiciteit toen vanuit Drenthe in 2009... In een aantal sectoren wel. Onder andere bij uh, de horeca recreatie zie je dat daar toen uh, inderdaad uh, het nodige op heeft geleverd. Alleen wij zitten als provincie in de omstandigheid dat wij tegenwoordig beslissingen moeten nemen om bijvoorbeeld culturele instellingen met 10.000, 20 20.000 euro te korten om onze begrotingsluiting te maken. En als je al over dat soort bedragen praat waarin je instellingen moet korten met alle gevolgen van dienst zult u snappen dat zeer ton vrij spelen voor een Vuelta, een echt enorm verschil maakt voor de provincie Drennen. En toen kwam de doping op de hoek kijken, de verhalen over Lance Armstrong... en toen werd de subsidie werd plotseling vies geld? Ja, nou, dan merk je wel in zo'n context dat het allemaal niet makkelijker wordt... om te zeggen, hé, hey, we gaan nog eens een keer voor zo'n fantastisch evenement. Want dat kleeft er dan wel aan. Ja? Dat wordt ja. dan echt een, een ethisch dilemma voor een gedeputeerde. Nou... Ja, dat, dan merk je op zo'n moment dat de beeldvorming naar buiten bij dat soort evenementen toch wel uh, een deukje oploopt. En dan in die financiële omstandigheden waarin wij verkeren, uh, valt de beslissing nou uit zoals die zou gevallen. lijkt een hele makkelijke beslissing dan. Uh, nou, je doet het toch wel met een zeker pijn in je hart. Want ik zei al tegen u, in 2009 hebben wij een fantastische Verwelten gehad. En Drenthe enorm op de kaart gezet. We hadden dat graag nog een keer gedaan. ja, financiële omstandigheden in eerste plaats lopen er toe. En nogmaals, alles wat er speelt in de internationale wereld helpt daar dan niet bij. Ja, dan krijgen we het bericht net door dat de organisatie van de Verwelten in Nederland laat weten... dat de start van de Verwelten, wat hem betreft in Drenthe gewoon doorgaat. Ja, de invasie spreekt met verschillende partijen, met gemeentes en provincies. In dit geval hebben wij als provincie de beslissing genomen. Maar als gemeentes, bijvoorbeeld een gemeente Emmen, de beslissing neemt om het anders te doen, ja, dan kan dat nog steeds plaatsvinden. Ja, en die hebben wel geld? Uh, dat zou we aan de wethouder van Emmen moeten vragen. Want met dit besluit zaalt u de organisatie op met een tekort van zes ton. Uh, wij zijn in de fase dat er een onderzoek wordt gedaan naar uh, of het haalbaar is. En ik denk juist dat het goed is dat wij in deze fase dan ook aangeven dat wij niet meer meedoen. Omdat juist in die haalbaarheid dat dan op tijd duidelijk wordt. Ja, heeft, uh, heeft de Spaanse organisatie al contact met u gehad? Nou, ik uh, heb geen contact rechtstreeks met de Spaanse organisatie. Ik zei al, we doen dus dat haalbaarheidsonderzoek... en we hebben dus contact met die fase die dat haalbaarheidsonderzoek uitvoert. Zou dat kunnen leiden tot alsnog een soort toezegging? Als bijvoorbeeld MMA doet op Meppel en die geven geld dat dan de provincie zegt... van, nou, dan hebben we nog wel een klein potje hier en daar. Wij als college hebben dit besluit genomen en dit is gewoon ook een heel duidelijk besluit. Wij zullen geen financiële bijdrage doen onder één voorbehoud. Uiteindelijk heb ik een hoogste baas en dat zijn de Staten van Drenthe en die zullen uiteindelijk dit besluit ook moeten accorderen. Maar wat het college betreft doen wij geen financiële bijdrage aan de uit 2002. Dat is een heel politiek antwoord. Nee tenzij. Nou, dat is gewoon volgens mij een heel juist antwoord. We hebben nog een hoogste baas en dat is het volk vertegenwoordigd in de Staten van Drenthe. En het fietsen? Gaat dat uh, nog een dip doormaken in Drenthe als gevolg van dit besluit? Wij blijven een sportieve provincie. Wij blijven ook met elkaar fietsen in Drenthe. Alleen dat doen wij op onze manier en met een rondje rond de kerk. En uh, dat doen wij niet in 2015 als provincie betrokken bij de voetbal. Een gratis en schoon rondje om de kerk. Art van der Tuk, gedeputeerde in de uh, provincie Drenthe. Hartelijk dank.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 Het ministerie van Veiligheid zegt dat er bij de gemiste oproepen geen gevallen waren van levensbedreigende situaties. Koningin Beatrix gaat in januari op staatsbezoek naar Brunei en Singapore. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan mee. Ze bezoeken het ministaatje Brunei op 21 en 22 januari en een paar dagen later zijn ze in Singapore. Er gaat ook een delegatie mee van het Nederlandse bedrijfsleven. Een vicepresident Hashemi van Irak is voor de tweede keer bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank oordeelde dat hij zijn lijfwachten heeft aangezet tot moord op een regeringsfunctionaris. In september was Hashemi, die naar Turkije is gevlucht, voor de eerste keer veroordeeld. De rechter achtte toen bewezen dat de vicepresident leiding had gegeven aan doodseskaders. in de jaren na de val van Saddam Hussein. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Er trekt nog een aantal buien over het land, soms zoals met onweer daarbij. In de loop van de avond en vooral vannacht de meeste buien in de kustprovincies. In het binnenland is het overwegend droog en er zijn opklaringen. De temperatuur gaat omlaag naar 4 graden in het binnenland, 6 graden langs de kust. Morgen beginnen we dan de dag met een paar buien in het westelijke kustgebied. Verder is het overwegend droog met wat zonnige momenten. Maar al vrij snel komt er een nieuwe storing aan en die gaat in de middag bewolking en regen van het zuiden uit het land indrijven. Het wordt 9 tot 11 graden, er staat een stevige wind, vooral in de kustgebieden waait dit hardwindkracht windkracht 7. En als de meeste regen overtrekt is het even tijdelijk wat rustiger met de wind. Maar de dagen daarna blijft het wisselvallig herfstweer met van tijd tot tijd wind, wolken en regen. Zaterdag is het waarschijnlijk grijs, zondag is er wat meer kans op zon. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu bij elkaar 220 kilometer file. Het lijkt toch wat drukker te worden dan gebruikelijk op een donderdagavond. Heeft ook een beetje te maken met de buien die hier en daar in het midden en het oosten van het land vallen. Dingen die opvallen zijn de A1 Apeldoorn richting Hengelo... bij Deventer 5 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt in het 5 vijf kilometer op de parallelbaan... zijn daar twee rijstroken dicht na een aanrijding. was ook een aanrijding op de A28-svolle richting Hogeveen. Tussen knopend Lankhorst en de wijk nog 4 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem is bij het knopend Waterberg... de verbindingsweg dicht naar de A12 richting Zevenaar... vanwege politieonderzoek. Vanaf de afrit Hoendelo staat er nu 5 kilometer.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 6 over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal in Den Haag. zijn onze verslaggevers klaar bij de VVD, waar de Tweede Kamerfractie nog steeds bijeen zit om te praten over de onrust die is ontstaan over de stijging van de zorgkosten Naar uitkomst van het regeerakkoord in de coalitie PvdA en VVD. In Londen heb je ook een coalitie, de Lib Dems, met de conservatieve premier Cameron en de Britse vicepremier Nick Clegg. Nou, Clegg die vreest vanmiddag voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese. Unie. Hij is bang dat de Britten zich te hard zullen opstellen... bij de komende onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting eind deze maand. Clegg vindt zijn opstelling onzinnig. club maar je de volledige membership-fee te betalen... of alle regels. Welke club geeft je een volledig lidmaatschap zonder dat je contributie betaalt? Dat vroeg de Britse vicepremier zich vanmorgen af... nadat het lagerhuis gisteren stemde op het verkleinen van de EU-begroting. Orde, orde. Gisteravond leed premier David Cameron een nederlaag... in een stemming in het Britse lagerhuis over datzelfde Europese budget. De ogen naar de 307. De naar de 294. Een deel van zijn eigen achterban van de conservatieve partij... stemde op het verkleinen van het bedrag dat elk jaar aan Europa betaald moet worden. Cameron zelf wil dat bedrag bevriezen. Maar zijn achterban spande samen met de oppositiepartij Labour en zeiden: we moeten op nationaal niveau bezuinigen, dus waarom dan niet op Europa? In een debat voorafgaand aan de stemming probeerde Cameron zijn tegenstanders op alle manieren te overtuigen. We zullen harder onderhandelen dan elke andere regering tot nu toe gedaan heeft, belooft David Cameron hier. Maar het overtuigde zijn achterban niet. 53 van zijn eigen conservatieve parlementariërs stemden tegen hem en eisten dat het Europees budget omlaag gaat. En hiermee loopt Camerons politieke geloofwaardigheid een ernstige deuk op. Want welke partijleider en zelfs premier heeft zijn eigen partij tegen zich? Oppositieleider Ed Miliband tijdens hetzelfde debat. He can't He can't even his own backbenchers. He is weak abroad. He is weak at home. It's John Major all over again. Cameron faalt in het overtuigen van Europese leiders. En hij heeft zijn eigen partij niet in de hand. Hij is zwak in binnen- en buitenland. Net als John Major in de jaren negentig, zegt Middenband. En daar heeft de oppositieleider een punt. Want binnen Europa wordt Groot-Brittannië gezien als het lastige kind van de klas. En onderhandelingen om het EU-budget te verlagen... zal het er niet makkelijker op maken, zei vicepremier Nick Clegg vanmorgen. We gaan het nooit voor elkaar krijgen om het EU-budget omlaag te krijgen. Onmogelijk, denkt Clegg. De Europese Commissie zal het daarmee nooit eens zijn. Maar ondanks dat zal David Cameron stevig moeten onderhandelen... aan het einde van deze maand... om zijn geloofwaardigheid binnen zijn regering te houden. En tegelijkertijd moet hij concessies doen binnen de Europese Unie om Europa op één lijn te houden. Gisteravond, toen David Cameron uit zijn auto stapte bij Downing Street, schreeuwde een journalist naar hem. Is come back to haunt you, Prime Blijft Europa u altijd achtervolgen, meneer Cameron? En op dit moment lijkt het daar wel op. David Cameron zal heel wat diplomatieke trucs uit zijn politieke hoed moeten toveren... om zich uit deze benauwde situatie te kunnen bevrijden. Een verslag van Anne Sana. We gaan van het eiland naar het Europese vasteland. Van Londen naar Brussel. Daar zit EU-correspondent Chris Ossendorf. Chris Cameron, zo hoorden we net, heeft die stemming dus verloren. Wat zijn de gevolgen daarvan voor Europa? Nou, dat Europa in ieder geval een hele spannende maand tegemoet gaat. Want deze maand moet die begroting voor de komende zeven jaar voor Europa afgesproken worden. En daar wordt dus over onderhandeld. Dat gebeurt nu al in de wandelgangen op diplomatiek niveau. En eind van de maand wordt er echt over ruzie gemaakt door de regeringsleiders. En de inzet van premier Cameron was daarbij om daarbij lastig te zijn. Hij krijgt nou de opdracht van zijn parlement mee om niet alleen lastig te zijn... maar om zich echt onmogelijk op te stellen in de onderhandelingen. Dus dat wordt een stevig gevecht. Dat vindt plaats op uh, 22 en 23 november maar hier in Brussel op een extra Europese top over die begroting. Is er gebruikt worden als ruzie? Gevechten? Wat zijn dan de belangrijkste punten? Ja, het, het, het gaat ook echt op een ruzieachtige toon, hoor. En het gaat ook omdat het een ideologische ruzie aan het worden is. Het gaat in feite over de begroting. Je hebt voorstanders van die begroting die zeggen... je kunt de crisis in Europa alleen maar oplossen... als er ook een volwassen begroting is van de Europese Unie... die kan investeren in banen en groei van de economie. En je hebt tegenstanders van die begroting... die maken daar ook een ideologische discussie van door te zeggen... iedereen moet bezuinigen, alle landen moet bezuinigen, Europa dus ook. En dat gevecht wordt uitgevocht. En ondertussen gaat het natuurlijk gewoon ook om de centen. Hè. Frankrijk die wil geld voor de landbouw. En als dat er niet komt, dan gaan zij het vetoen. Nederland wil ook dat die begroting eh, wel een beetje stijgt, maar niet te veel. En als dat niet gebeurt, dan gaat Nederland het vetoen. Kortom, iedereen probeert daar wat uit te slepen. En als we dan gedreigd wordt vanuit Londen, vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hoe is jouw inschatting? Kan het echt zo zijn dat Groot-Brittannië op een gegeven moment... uit de EU gaat of misschien wel moet gaan? Ja, het lijkt heel ver weg, hè? maar ik begin er langzaam aan toch in te geloven. Alleen al, omdat het volgens mij. Ja, ja, het zal niet van de een op de andere dag gebeuren. Maar je moet je wel bedenken, als het Verenigd Koninkrijk niks doet, gaan ze er vanzelf al uit. Want wat is er aan de hand? Alle landen die de euro hebben, zijn het bezig met het opbouwen van een, een politieke unie, een begrotingsunie, het sterker maken van de euro. Daar worden heel veel regels voor afgesproken, waarbij alle landen die de euro hebben meedoen. En het Verenigd Koninkrijk heeft de euro niet, doet eigenlijk met niks mee en staat altijd langs. De zijlijn. Dat begint op te vallen, dusdanig op te vallen... dat zelfs uh, bondskanselier Merkel van Duitsland deze week al heeft gezegd... dat het zo belangrijk is dat het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie blijft... omdat ze natuurlijk ook anders denken over veel zaken als landen in Zuid-Europa. Kortom, voor Nederland en Duitsland is het belangrijk dat Groot-Brittannië erbij blijft... maar het zou zomaar kunnen dat de integratie in Europa zo ver gaat... en zo automatisch verder gaat dat het Verenigd Koninkrijk... vanzelf buitenspel komt te staan en op een gegeven moment met de stukken zitten en dat dan maar beter uit zou kunnen gaan. Het zou kunnen gebeuren, maar het gaat niet heel makkelijk. Er wordt een enorm gevecht. Christos North gaat zien eind deze maand in Brussel. Dank wel. In het bekertoernooi staat vanavond opnieuw een amateurclub uit Sneek... tegenover een gerenommeerde club uit de Eredivisie. Gisteravond was de Ajax tegen ONS. Vanavond speelt AZ in Sneek tegen de amateurs van SWZ. Een voorzitter van deze club, Wietse de Haan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het met de spanning bij SWZ? De spanning is, uh, is gezond. Zo moeten we het eigenlijk stellen. Het, uh, alle voorbereidingen uh, zijn organisatorisch klaar. De voetballers zijn er klaar voor. Dus ja, het is nou uh, de gezonde spanning uh, in afwachting van de wedstrijd. Met nog ruim twee uur te gaan. Wat doen de spelers nu? Nou, de spelers die, uh, die druppelen langzaam maar zeker binnen. En, uh, die hebben ja, gewoon gewerkt de, vandaag. Die hebben vandaag nog gewerkt. Ja, zo werkt dat bij ons. Ja. ja niet eerder vrij kunnen krijgen? Uh, nou, er zijn een aantal jongens bij die studeren... dus die hebben wat dat betreft uh, wat meer tijd om zich uh, voor te bereiden. Maar er zijn echt een aantal jongens bij die hebben gewerkt. En uh, nou ja, als de, de respectievelijke werkgevers hebben meegewerkt... dan uh, zullen ze ook automatisch wat eerder vrij hebben gekregen. Uh, ONS, die andere club is Sneek, die hield gisteravond best lang stand hè, tegen Ajax. Tot diep in de tweede helft stond het nog 0-0. Geeft dat voor jullie extra motivatie vanavond? Ik denk zeker dat het extra motivatie geeft, zonder meer, ja. En alleen we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt natuurlijk, want uh, ja, Ajax kwam toch met een, niet met een complete selectie uh, naarsneek. En, en je zag toen, toen ze Babel inbrachten en Eriksen inbrachten, dat het toch duidelijk even een kleine kentering in de wedstrijd was... Mm. Uh, ja, als, als AZ uh, bij ons met de volledige selectie begint, dan zal het erg moeilijk worden, denk ik. Maar we zullen proberen natuurlijk om uh, als uh, Friese Leeuwen te vechten, laat het zo zeggen. Jij zet de verwachting dat AZ op volle oorlog aantreedt? Nou, weet ik niet. Gert-Jan van Beek heeft wel gezegd van, uh, ja, wij komen met, het, uh, met de volledige selectie naar Sneek. Uh, ja, hoeveel mensen van de van de, van, van de voorkeursselectie dan in worden gezet, dan moet je natuurlijk altijd afwachten. Ja, er blijven er elf natuurlijk. Hè? Ja. Maar het is, wat is SWZ voor een club? SWZ is een, een zondagsclub en een zondags topklasse. We zijn het seizoen 2011-2012 kampioen geworden van de hoofdklasse C. En daarna zijn we, in, zijn we gepromoveerd naar de topklasse. En hoe staat het met de rivaliteit met ONS, die andere club in Sneek? Nou ja, gezonde stadsrivaliteit, stadsrival, eh, ONS is van Altsheim, bestaat eh, uit eh, de, zeg maar, de gereformeerde en hervormde gemeenschap. is ook een zaterdagclub en eh, een hoofdklasser. En vorig jaar werd enig verwacht dat zij naar de, de topklassen zouden eh, promoveren. Dat was ook het doel van deze hoofdklasse. Terwijl ons doel was handhaven als zonder club in de, in de hoofdklasse. En wij, eh, maar wij werden de kampioen. wel We zijn ook aan het lopen ja. in, in, in, in voetbal. Maar het, het is. Uh, voor, ja, vroeger was het wat. Wij, wij zijn dan eigenlijk, zeg maar, de. Ja, de, de, de, de club van de. Hoe zeg je dat? De ongelovigen en de katholieken. En, uh, het spelletje nou. blijft hetzelfde, meneer Daan. Het spelletje blijft uiteindelijk hetzelfde. Het wat het de achtergrond goed is. Ja, absolutely. Snake, snake wit-zwart vanavond tegen AZ uh, in het bekerturnooi. Uh, ik wens u veel succes en de spelers daar. Fijn, dank u wel. Voilà. Het was een bijzonder snelle formatie tussen PvdA en VVD. Of was hij wel misschien te snel? Daar praten we zo direct over met politicoloog Peter Bootsma. We praten we even met Jolanda van der Velden voor de files. Het is toch een drukkere avondspits geworden. Vooral rond Utrecht en Arnhem is dat te merken. Utrecht vooral op de A1, de A27 en de A28. Een aanrijding nu in het noorden van het land op de A7. Groningen richting Duitse grens. Tussen Euvelgunnen en Vokshol 4 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht. En ook veel drukte rondom Arnhem. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Els en Prezikhaaf staat 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. De kabinetsposten zijn nog niet eens bemenst. En nu al ligt het kabinet Rutte 2 onder vuur. Is er ooit eerder zo'n heftige discussie geweest over een beleidsplan, nog voordat het kabinet er is? Politicoloog Peter Boosma, goedemiddag. Goedemiddag. U promoveert binnenkort op coalitievorm. Komt dat goed uit? Is uw proefschrift al klaar? Nee, dat is nog niet klaar. Dus je kan het nog mooi meenemen. Ik wou eens zeggen, wat is de titel? Uh, nou, ik heb een beetje als werktitel coalitievorming. Wat is dat eigenlijk? En dat is ingewikkeld genoeg om dat uit uh, te leggen. Want het gaat over Nederland in vergelijking met Duitsland. En dat doen ze het op een hele andere manier. En, en hebt u uw hoofdstuk over deze coalitievorming al klaar? Of wordt dat er even opengehouden? Dat wordt nog even opengehouden. We moeten bijvoorbeeld maandag nog even zien hoe de beëniging gaat. Dat is ook weer een spannende toestand hoe dat uh, zal verlopen. Ja, het is best spannend. Hè? Want we wachten op dit moment op de VVD-Tweede Kamerfractie... die sinds twee uur vanmiddag uh, achter gesloten deuren... zit te praten over de commode... Die is ontstaan, um, opzeggingen bij de VVD, comotie vanuit het land. Wat zegt dat volgens u? Nou, uh, dat dat nu gebeurt is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe formatieprocedure. En Die heeft het kabinet zichzelf aangedaan, of sorry, de Tweede Kamer zichzelf aangedaan, overigens met de VVD daartegen, maar die hebben zich daar wel in geschikt. Het gevolg daarvan is dat. Want de VVD de Kamer... wil het liever bij de koningin houden. Ja, dat hadden ze liever gewild, maar Mark Rutte heeft ook steeds gezegd... nou, als de Tweede Kamer dit zo doet, dan uh, gaan we dat vervolgens proberen. Het gevolg daarvan is alleen dat er een debat moet komen als de informateurs klaar zijn... om uh, te switchen naar de fase waarin de formateur aan de slag gaat. Dat is gisteren uh, officieel gebeurd. Maar informateurs plegen in Nederland uh, zich te richten op de onderhandelingen over het coalitieakkoord. En ja, je kunt het Kamerleden ook niet kwalijk nemen dat als er dan een Kamerdebat over is, dat ze daar al over gaan beginnen. Hoewel we ook volgende week nog een debat over de regeringsverklaring moeten krijgen. Maar denkt u dat door, deze nieuwe, uh, door dit nieuwe proces, door het de Tweede Kamer te laten doen, uh, dat, dit geleid, dat dat geleid heeft tot deze commotie die we nu zien vanuit de VVD? Uh, nou, Anders zou die commotie later wel uitgebroken zijn. Maar het vervelende is dat er nu enige druk op het VVD nog kan ontstaan. Omdat er misschien mensen zijn, bijvoorbeeld Hans Wiegel... die denken, nou, als ik de druk maximaal opvoer... dan kun, kun, kunnen ze nog iets doen voordat uh, echte ministers beëdigd uh, worden. Dus het is een goede manier om de druk op te voeren. Maar als het gewoon bij de koningin was gebleven... en het regeerkoers was gekomen, dan was de commotie minder geweest, denkt u? Dan was de commotie waarschijnlijk ontstaan... bij het debat over de regeringsverklaring. Want dan was dat de eerste gelegenheid geweest... waarbij de Kamer zich daar... Uh, of in ieder geval, ze kunnen zich natuurlijk altijd uitspreken. Maar een Kamerdebat was dan pas bij de regeringsverklaring geweest. En dan was het geval geweest dat het kabinet er al zit. Uh, overigens, ik moet nog zien hoe dit. Uh, dat, ik zie nog niet gebeuren dat dit echt de beëdiging. Uh, aanstaande maandag in gevaar uh, zou kunnen brengen. Moet ik erbij zeggen hoor. Nee. Nee, want uh, kijk, de PVDA heeft morgen een congres. Daar zal, uh, ongetwijfeld gezegd zaterdag. worden, fantastisch. Sorry, zaterdag, ja, een congres, dat uh, laten we vooral weer. Hè. Fijn dat we weer gaan regeren. Bij de VVD hebben ze die traditie niet om een congres te hebben. Daar ontstaat nu hier en daar de roep om dat ook te gaan doen. Maar ik vrees dat voor komende maandag de statuten van de VVD niet meer gewijzigd uh, kunnen worden. En dat dat dus uh, uh, ja, op een of andere manier gesmoord zal moeten worden met een compromis. Wat Sam soms gisteren in het debat ook al een beetje zei van nou, alles is bespreken. We moeten nog kijken hoe de uitvoering precies is. Daar hebben ze natuurlijk zelf ook een belang bij. Want ze hebben in elk geval een, een of meerdere partijen in de Eerste Kamer nodig. om dit er daardoor te krijgen. Ja, dat de VVD niet een eigen congres in dit stadium heeft belegd. is dat nu plas ook het, het grootste probleem van de partij? Nou, dat denk ik niet. Want ook als ze dat wel zouden hebben, dan zijn die congressen die zijn meestal niet bedoeld. In afval worden ze daar niet voor gebruikt om uh, een partij ineens te laten zeggen: Nou, we hebben er nog eens over nagedacht. Weet je wat, doe het toch maar niet. Dat ja, zou maar natuurlijk de ook een probleem We hebben dat wel gezien, natuurlijk. CD-aanlegdoppartner. PVV. Ja, maar dan nog uh, is er altijd wel een tweede meerderheid die braaf in het, de, de partijleiding uh, volgt. Dat heeft bij het CDA inderdaad wel heel veel gedoe gegeven. Maar niet erin uitgemond dat, ze, uh, dat de kabinetsdeelname überhaupt werd afgeraden door het... Uh, nee, maar het leidde wel tot een, uh, tot een grote splitsing binnen de partij met grote ja. gevolgen zoals we die afgelopen 12 september hebben gezien. Ja, klopt. Uh, dat heeft inderdaad de hele vorige regierperiode uh, ja, eigenlijk doorgeetterd. Uh, Misschien zou je kunnen zeggen, moet de VVD blij zijn... want als ze ook zo'n congres zouden hebben... dan zou je iets soortgelijks daar misschien ook uh, kunnen krijgen... Ja, dat een dat? deel van de partij er tegen gaat stemmen. Dat zou kunnen als ze zo'n congres tenminste zichzelf zouden, uh, zouden aandoen. Maar dat doen ze ja, niet. Hoe schat u dat in? Stel dat nu inderdaad een congres zou plaatsvinden voor de VVD... hoe zou dan de commotie die we nu horen op zo'n congres... voor mogelijke effecten kunnen hebben op de VVD? Nou, de VVD heeft de traditie dat ze buitengewoon gedisciplineerd... Uh, uh, uh, zich achter de leiders scharen, zodat ja, het goed gaat. gaat. En, ja, en dat gaat goed uh, met Mark Rutte. Dus uh, als het zo'n congres zou zijn... dan zou de partijleiding ongetwijfeld alles op alles zetten... om... Uh, Geluiden van mensen die, die nou ja, op een of andere manier de kabinetsdeelname nog ter discussie willen stellen, daar, uh, uh, dat dat op een of andere manier toch zo mogelijk wel onderdrukt wordt. Dan kun je altijd mensen hebben die door zo'n congres het woord voeren en zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Dat hebben we bij de sessie bij de PvdA, die ze afgelopen dinsdag in Utrecht hadden, ook wel gezien. Maar dat heeft niet de betekenis dat de kabinetsdeelname nog verhinderd kan worden. U hebt nog een hoop te schrijven voor uw proefschrift, meneer Bootsma. Ja hoor, we blijven gewoon lekker bezig. Over de coalitievorming. Dank u wel voor de duiding van het nieuws rondom de VVD en de PvdA. Niet te vergeten. Dag gedaan. Dag. Het NOS Radio Journal Media Overzicht Met Martijn Naas. Volgens NRC Handelsblad is de VVD overvallen door de ophef over de zorgpremie. De krant schrijft dat Rutte de onrust heeft aangewakkerd zelfs. Want hij zei niets dat mensen gerust stelden. En in de wandelgangen van het parlement zijn een geërgerde VVD-voorlichter alleen maar... Ik heb geen cijfers. <laughs> Met uitroeptekens. Ook binnen de Limburgse VVD is onrust ontstaan over de premie. Volgens interimvoorzitter Niemer komt dat vooral doordat de impact... voor de middeninkomens veel groter lijkt te zijn dan eerder gedacht. Het Limburgse Kamerlid Verheijen staat achter het regeerakkoord. Maar hij snapt de onrust over de zorgpremie wel. Je ziet dat daar de laagste inkomens er iets op vooruit gaan de komende jaren. De hoogste inkomens er iets op achteruit gaan. Maar je kunt nooit één op één zeggen wat dat nou voor een individueel gezin. Voor een individuele uh, inwoner betekent. En die onzekerheid, ja, uh, daar zie ik ook. Daar zitten heel veel vragen omtrent. Ook op Twitter is de zorgpremie een veelbesproken onderwerp. Zo wordt een postje, poster van Loesje veel doorgestuurd. Die met de tekst: De zorg slaat toe. Verder klaagt de ene helft van de twitteraars... omdat hij honderden euro's per maand extra moet gaan betalen... en de andere helft schrijft dat hij rijke stinkers niet moeten zeuren. In het parool gaat het over de grote landelijke controleactie gisteravond bij massagesalons. Vooral in Chinese salons is veel mis, zo blijkt. Er zijn illegale aan het werk en er is vaak ook sprake van prostitutie. De vereniging exploitanten relaxbedrijven heeft het in de krant over een koekje van eigen deeg. Er worden te weinig vergunningen aan seksbedrijven gegeven, dus verplaatst de prostitutie zich naar andere bedrijven, zegt de vereniging. Eén Vandaag wilde een reportage uitzendingen over de popgroep Bluff, die 20 jaar bestaat. Een verslaggever en een cameraman hadden twee uur lang in de auto gezeten... om de band in Middelburg te interviewen. Maar toen de tv-ploeg aankwam, stribbelde de manager tegen. Ja, want de ploeg wilde ook vragen stellen over de soms wel erg poëtische teksten van Bluff, zoals deze. Neem de klok mee, zet hem ongelijk, laat de wijzers draaien. Had je schoenen, zet ze uit de pas. Wat er met die tekst bedoeld wordt, zullen we dus nooit weten... want de manager verbood het Eén Vandaag om het erover te hebben. Dan maar helemaal geen interview, vond de verslaggever. Op de site van Eén Vandaag schrijft hij... deze actie van Bluff is bijna net zo onbegrijpelijk... als sommige mensen hun teksten vinden. Nou, Bluff zelf zegt dat er van het interview is afgezien... omdat het bijna alleen maar over de teksten ging met voor- en tegenstanders. Ja, Wat hebben wij daar nou aan, schrijft de band op Facebook... En dat een vandaag dat dan weer naar buiten bracht, dat noemt de band heel kinderachtig. Op de site van Omroep Gelderland en die van RTL Nieuws waren live beelden te zien... van een bijzondere verhuizing in de buurt van Nijmegen. Die van RTL-weervrouw Margot Ribberink. De Tweede Waalbrug komt in haar achtertuin te liggen. Daarom verhuisde, samen met haar monumentale boerderij. Ja, het complete pand werd ruim 800 meter verplaatst... met een zwaar transportvoertuig op 80 wielen. Nou, het grote voordeel van zo'n verhuizing is dat je niet hoeft in te pakken. De veervrouw had zelfs haar servies op tafel laten staan. En de flessen drank bleven ook gewoon in de kast, zei Ik heb een overeenkomst met de aannemer dat als dit... ...allemaal heel blij dat we dat vanavond allemaal gaan opzuipen. Zo zeggen we dat daar. Uh, dat wordt feest, want de verhuizing lijkt goed te zijn gegaan. Hij moet nog een kleine 200 meter worden verschoven. En voor het weernieuws kunt u gewoon terecht bij onze Marco Verhoeven. Op onze site bijvoorbeeld nws.nl. staat het allemaal keurig... ...tot het op de, uh, de, de millimeter regen die ongetwijfeld gaat vallen beschreven. We blijven nieuwsgierig naar wat er bij de Tweede Kamerfractie van de VVD uh, wordt besproken. Ze zijn nu al vier uur bij één. Nou, Aanvankelijk alleen maar om de nieuwe voorzitter van de fractie te kiezen. Maar er is veel en veel meer te bespreken. We zijn benieuwd. We gaan straks naar Wilma Borgman, die het allemaal in de gaten houdt. Na zes uur. Tot zo.